Dag, Marzen. Dag, Lien. Je recensie, alsjeblieft. De recensies van koning steeds Zuurder. Niemand... ...kan in zijn ogen nog... ...genade vinden. Wat moeten we dan in godsnaam doen? Wat moet ik schrappen? Nee, je hoeft niets te schrappen... Dan kun je me niet uitleggen waarom je mensen die wat van een buurt willen maken... nu ook al verwerpt. Zullen we nou een kop koffie gaan drinken? Ik <laughs> hm. <tok> begrijp de behoefte natuurlijk wel... maar je moet wel doorzien dat het niet kan. Waarom kan het dan niet, denk je? Omdat oh, het retoriek is natuurlijk. Meneer Wigbold, ja. ja, we zijn te vroeg... Uh, het is een projectie van onrustgevoelens. Mensen voelen zich bedreigd en omdat ze zich bedreigd voelen, zoeken ze de bescherming van zo'n kleine besloten gemeenschap. Maar zodra die gerealiseerd is, valt ze weer uit elkaar. Koffie? Koffie. Uh, voor mij ook koffie. Ik dacht eigenlijk dat u staakte, meneer Wichtbond. Ik kon geen plek vinden van mijn auto. Omdat de tram en de bus staken? Het zou wel. Waarom zou het dan weer uit elkaar vallen? Uh, omdat er in onze welvaartsmaatschappij te veel ontsnappingsmogelijkheden zijn... ...saamhorigheid moet worden afgedwongen. En die krakers dan? Dat zijn kinderen. Toen ik nog studeerde dacht ik ook dat ik samen met mijn vrienden buiten de maatschappij kon blijven. Je ziet wat er van geworden is. Ja, het schijnt dat ze onderling wel solidair waren. Heb je die woordvoerder gestaan op de televisie gezien? Nou, wat was dat ermee? Dat was een fascist. Vond je, hè? Het begint met anarchie en eindigt met fascisme. Misschien hebben de mensen daar dan ook wel behoefte aan. Oh, ongetwijfeld. Ik zeg niet dat er geen aardige mensen bij zitten. Heel aardige mensen zelfs. Een beetje waarhoofdig misschien, ja. maar dat vind het niet. Er zitten alleen ook altijd rotzakken bij die op macht uit zijn en hun wil opleggen. En als mensen dat nu eens prettig vinden, verwerp je het dan ook? He, heb je daar een voorbeeld van? De familie van Heidi bijvoorbeeld. Dat zijn Duitsers. Mm -hmm. Ze durven dat wel niet te zeggen. Maar ik denk dat een heleboel van zulke gewone mensen. onder Hitler heel gelukkig zijn geweest. Dat is heel goed mogelijk. Maar dat verwerp je dus ook. Ik zou die mensen moeten kennen. Zullen we nog een kop koffie nemen? Heeft u nog een kop koffie voor meneer Wichtbold? Nog één. Nog één. Het is alles maar één kop per keer. Ik weet het. Van der Land vertelde een mooi verhaal. Hij is voorzitter van een kegelclub. En als hij binnenkomt, wordt geroepen: de voorzitter. En dan staat iedereen op. En het eerste artikel van het reglement luidt: de voorzitter heeft altijd gelijk. En het tweede, en als hij geen gelijk heeft, dan treedt artikel, artikel 1 in werking. Dat is toch prachtig? Zoals die heren op die manier hun frustraties reageren. Geef mij ook nog maar een kopje, Henk. Henk? Beste vrienden en vriendinnen. Het is fantastisch zoals we hier vandaag met zo'n honderdduizend mensen bij elkaar zijn op de Dam. Honderdduizend mensen om hier massaal te demonstreren tegen het volstrekt verwerpelijke beleid van het kabinet van acht. En de manier waarop dat kabinet met de belangen van onze mensen durft om te springen. Daarop past maar één antwoord. Een vlammend protest. Toen hij de Vijzelstraat overstak, kwam juist de kop van de stoep Starkers de brug over, op weg naar de Dam. Ze liepen achter een spandoek met de mededeling: we pikken het niet, over de hele breedte van de rijbaan. Hij slaagde er nog net in om voor hem langs de straat over te steken en trof aan de andere kant balk aan de rand van de trottoir, die vaak vooruit, alsof hij een décidé afnam. We gaan door in het gevecht. We gaan door in de strijd. Indrukwekkend. Impulsant. Staande naast de balk liet hij de kop van de stoep voorbij trekken. In de eerste rij herkende hij tussen degenen die het spandoek voor de stoep uitdroegen, Wim Kok en Herman Bode. Daarachter kwamen in dichte rijen de stakers. Vooral jongeren. Met buttons waarop net als op het spandoek stond dat ze het niet pikten. Niet zulke aardige gezichten, maar gezichten zijn zelden aardig. En zeker niet wanneer ze in mafzaal bijtrekken. trekken. Mensen die meer wilden, hadden zijn sympathie. Ik durf het bijna niet te zeggen omdat ik bang was dat jullie mij een fascist zullen vinden. Daarom heb ik het eerst uitgeprobeerd op zien. En nu zien het met me eens is, durf ik het ook wel tegen jullie te zeggen, maar ik vond die woordvoerder... Van de krakers gisteravond op de tv. Zeer onaangenaam. Oh, een van de zeldzame keren dat mijn maag bij het zien van iemand smoel omkeert. Dat heb ik regelmatig. Waaraan zien jullie dat nou? Nou, zeg, als je dat niet kunt zien. Haal je schoolgeld met terug. Ik Je kan het echt niet zien. Ik we inderdaad je pet opdenken. Je hebt de er oorlog ermee gemaakt. Toen was ik nog maar net geboren. Nou, ik ook. Maar ik zie het meteen. Maar wat vinden jullie nou eigenlijk van die staking? Prima. Tuurlijk. Als zij krijgen, dan krijgen wij het ook. Laat ze maar slapen. Oh ja. Ja. U niet. Alleen de ambtenaren, meneer Goud. Oh ja. Maar zouden de uitkeringen dan niet ook omhoog gaan? Nee, de uitkeringen gaan niet omhoog, heb ik gehoord. Oh. Maar waarom doen jullie dan eigenlijk niet mee? Oh, dankjewel. Je wilt ons zeker van de Rijn naar de dam laten lopen. <laughs> Dat laten we doen. Ik heb die stoet gezien, maar ik vond het ook iets beangstigends hebben. Echt waar? Nee, dat vond ik niet. Ik heb gehoord dat er 150.000 mensen meeliepen. 50.000? Dat kan niet. Dat kan dat niet? Ze ja, niet weten waarom niet? Omdat ze dan nou nog in de Vijzelstraat zouden lopen. In die stoel van Piet Nak liepen in de tijd 20.000 mensen mee die duurden twee uur. Piet Nak. En Vietnam. Maar waarom lopen wij nou eigenlijk echt niet mee? ...omdat wij ons zouden generen. Maar je kunt toch niet ontkennen dat de vakbeweging veel bereikt heeft? Dat ontken ik niet, maar de grens is al lang bereikt. Iedereen die nou nog meer wil hebben, deugt niet. En denk je niet dat een arbeider zou vinden dat jij makkelijk praten hebt? Zullen we zullen wel graag niet dat vinden. Maar in de eerste plaats geef ik niet meer uit dan de gemiddelde arbeider... ...behalve dat ik een krankzinnig hoge uur heb. En in de tweede plaats vind ik dat onze salaris naar beneden zou moeten... ...naar het niveau van de bijstand. Ik weet alleen niet hoe ik dat voor elkaar moet krijgen. Je zou ontslag kunnen nemen... En dan van je bijstand andere mensen gratis helpen? Nee, dat is niks. Dat ik mij niet zo gek. Bovendien vind ik het ook weer niet zo onredelijk zoals het nou is. In ruil van mijn salaris, dat te hoog is... word ik acht uur per dag opgesloten. Dat is een moderne strafmethode voor mensen zoals wij... die op de maatschappij parasiteren. Maar dan mag je je werk ook niet leuk vinden. Dat ja, vind ik ook niet. Als ik werk leuk vind, neem ik het naar huis. En mensen die van hun hobby leven, irriteren me. Dat hoort niet. Dan moet je beneden nog maar eens zeggen. Dat zal ik doen... Wat je doen? Ik ga naar de Muppet Show kijken. Naar de Muppet Show? Iemand heeft tegen me gezegd... dat dat het leukste is wat hij ooit gezien heeft... en ik wil dat controleren. Ja, dat was van der Land. Was dat van der Land? Je gaat toch niet naar de Muppet Show kijken... omdat van der Land dat zegt? Waarom niet? We willen eens weten wat hij leuk vindt. Dat moet trouwens ook wel iets voor jou. Dieren... Het zijn toch geen dieren? Het zijn mensen. Ja, het zijn mensen. Wat is dat voor verschrikkelijke meid? Dat is uh, Raquel Welsh. Dat is een gast. Wat een verschrikkelijke meid. Ik begrijp niet hoe je zoiets kunt kijken. Kom je? En? Er is niets aan. Zie je wel. Ik denk dat wij niet meer van onze tijd zijn. Wij? Ik. Ik ben niet meer van deze tijd. De VARA en Radio Stad. Een verslag van de Kroningsdag. Wij gaan over naar Stam. Stam van Hauke. Kinkerstraat, Hoek, Bilderdijkstraat. Ben je daar? Ja, kom je. Stam. Hij reageert alleen op de stem van Frits Visser. Ja, dat is natuurlijk, hij is afgericht op de stad. Jongens, ja. kan ik erin komen? wel. Ja, sta, je kan erin, kom erin. Hey, uh, we zitten in de uitzending. Uh, kun jij er iets, iets over zeggen? Ja, ik ben hier net binnen gelopen. Uh, het is, uh, hè? wie ben je? Rob Heukels, volk van. En uh, Rob, we kijken het Stel eens. Nou, je kwam hier rustig aanlopen op de Kinkerstraat. Kom ja, wacht even, wat is dan de ME in ja, volle de ME is de paard. ME gaat met paarden uh, Ga. in uh, volle galop richting Krakers. Eikelin, jij kunt het beter zien. Alle ME is te paard. gaan nu in volle galop richting Krakers, zoals Stan al zei. Waarom zeg je niets? Ik heb hoofdpijn. Hm. Maar dan kun je toch nog wel wat zeggen? Ik zeg, zocht het is toch nooit veel? Nee. Dat is juist zo verschrikkelijk. Je hebt geen idee hoe deprimerend dat is voor een ander. Met je vader. Die zei ook nooit iets aan het ontbijt. Mijn vader ontbijt altijd in zijn eentje. Nou, doe jij dat dan ook? Je kunt beter in je eentje ontbijten dan met iemand die nooit iets zegt. Heb jij vandaag nog iets? Ik ga toch naar moeder? Of was je dat alweer vergeten? Oh, ik was vergeten dat het woensdag is. <coughs> Heb je zo'n hoofdpijn? Gaat wel. Zou ik maar thuis blijven als ik jou was? Zo erg is het niet. Dat doen anderen toch ook? Denk maar niet dat Ad naar het bureau gaat als hij zo'n hoofdpijn heeft. Ja, Ad... Moet ik nog boodschappen doen? Nee. Vandaag niet. Hij liep langs de Amstel. Voor het bejaardenhuis stond een zwarte bestelauto. Twee mannen kwamen met een bankaar uit het zoeteren. Over de bankaar lag een groen zeil. De man of de vrouw die eronder lag was zo nietig dat ze zelfs geen beeld maakte. Ze schoven haar langs een reel de auto in en trok een plastic gordijn slordig voor het achterraam. Een van de mannen sloot de deur, de ander de deur van het soeteren. Op zijn weg naar de brug passeerde de auto hem. Hij bedacht, dat Nicolien of hij straks ook zo zouden worden weggereden, en zijn hart kromp bij de gedachte dat het Nicolien zou zijn. Niets kon hij doen om haar tegen te beschermen. wie zou dan ook weten, dat ze op oud-eikend begraven moest worden. En als er een leven na de dood was, hoe zou hij haar dan vinden, of zou er na de dood geen ruimte meer zijn? Die mogelijkheid was troostend, eind goed, al goed.